...opgeroepen had. In je verantwoordelijkheid als wethouder is het altijd goed na te denken over de gevolgen die uitspraken of handelswijzen kunnen hebben in je relaties naar collega's, raadsleden, ambtenaren, inwoners, noemt u het maar op, u heeft dat zelf ook al benoemd. Op 7 mei van dit jaar had ik, net als met de andere voorgedragen kandidaat wethouders, weliswaar in verschillende dagen, een gesprek over het wethouderschap. In dat gesprek kwam als aandachtspunt in alle oprechtheid en openheid... een mogelijk strijdig gebruik naar voren. Ik adviseer Cohen dat na te zoeken. Het valt namelijk buiten mijn portefeuille en kennisgebied... en bovendien is het de verantwoordelijkheid van de persoon. De week erna, op 13 mei, hoor ik voor het eerst dat er mogelijk sprake is... van een strijdig gebruik van het huisje in de tuin van wethouder Cohen. Ik deelde dat aan de heer Cohen mee en geef aan dat hij daarover nadient te denken hoe dat opgelost moet worden. In de raadsvergadering van mei geef ik aan dat er aandachtspunten zijn... maar geen formele belemmeringen voor de installatie. De kwestie wordt gemeld en besproken in het college... en besloten wordt dat de gemeentesecretaris een interne notitie voorbereidt. Hij coördineert het traject en wij spreken af dat wij de kring van betrokkenen klein houden. En dat heeft te maken met het gevoelige karakter en de mogelijke schijnwerpers. ...en wat hier speelt. En ik bewaak het proces. Begin juni bereikt die notitie de collegeleden. Op verzoek van wethouder Cohen... ...wordt hem een redelijke termijn gegund... ...om een reactie te geven. Daarbij wordt kenbaar gemaakt... ...dat dat niet te lang mag duren. In diezelfde termijn... ...wordt binnen het college... ...maar ook in één-op-één gesprekken... ...gesproken over oplossingen. En er zijn heel veel varianten... ...daar aan de orde gekomen. Verhuizing was zo'n variant dan heb je het ook over de daaraan verbonden kosten. Geen enkele van die verkenningen heeft tot een oplossing geleid. Eind juni besluit het college, zonder wethouder Cohen, om in ieder geval de zaak nog eens te laten objectiveren door een extern advies van een specialist. Dus op het moment. En dat is ook de reden waarom dat wederom door de gemeentesecretaris wordt voorbereid en uitgevoerd. Alles wordt in het werk gesteld om zoveel mogelijk geobjectiveerde informatie te krijgen... ...zodat het college uiteindelijk een ambtelijk advies kan vragen om een besluit te nemen. En dat externe advies komt in de vakanties beschikbaar. Een buitengewoon vervelende periode. Vakanties niet, maar wel omdat je dan met veel mensen er niet bent. En dat vertraagt de zaken. Na terugkomst van de vakantie wordt dat aan iedere wethouder ter lezing gegeven en besproken. Het gaat immers om een extern advies aan het college, wat mogelijk tot besluitvorming kan leiden. Dergelijke adviezen kunnen niet met derden worden besproken. Een uur heeft gevraagd, waarom is het zo laat ingeboekt? Dat heeft te maken met het feit dat het college heeft gezegd, gelet op de prudentie van behandeling en het kleinhouden van de groep, gaan we niet gelijk inboeken, want dan is het een beginsel voor iedereen in de organisatie toegankelijk. Dus we hebben ervoor gekozen om dat op zo laat mogelijk moment te doen om te voorkomen dat de kring van betrokkenen vanwege de schijn die er mogelijk overheen zit, groter wordt. Het college geeft dan uiteindelijk aan, u heeft het de wethouder ook gehoord, dat de organisatie op basis van de stukken een ambtelijk advies moet voorbereiden en het college besluit op 2 september. In de gesprekken met wethouder Cohen heb ik voortdurend aangegeven... dat hij de verantwoordelijkheid heeft voor het wel of niet strijdig gebruik. Mijn verantwoordelijkheid is om deze kwestie zorgvuldig te begeleiden... en neer te leggen waar het hoort. En dat is het college. Ik ga er niet over inhoudelijk. Zo heb ik ook gehandeld. Of ik daarin zorgvuldig en prudent heb gehandeld... is aan u als raad om te oordelen. Ik vind het bijzonder pijnlijk... Dat wethouder Cohen mijn handelen als een persoonlijke kruistocht typeert. De door u aan mij toevertrouwde verantwoordelijkheden en bevoegdheden bepalen immers mijn handelen. Ook in het college is dat een paar keer door de andere wethouders onder de heer Cohens aandacht gebracht. Zonder resultaat helaas. Het zet daarmee die relaties in die college ontzettend onder druk. Tot zover de gang van zaken op hoofdlijnen. Ik veroorloof mij enige conclusies te trekken. Het bevoegd gezag is het college. Dat heeft u volgens mij allemaal ook gezegd. Het college heeft een lastig en ingewikkeld besluit genomen. Vervolgens is helder dat wethouder Cohen dat besluit niet wil uitvoeren. Dat dat tot spanningen leidt is ook voor een ieder held. Het college heeft in het kader van de integriteit van beleid dat ook uitgevoerd zoals dat geldt voor iedere inwoner. En of dat beleid juist is of niet, dan wat moet worden aangepast... is een verantwoordelijkheid van uw raad. Niet meer en niet minder. Tot dat moment dient het college het uit te voeren. Vanuit mijn verantwoordelijkheid dien ik u te informeren... en heb ik een aantal malen het seniorenconvent... vertrouwelijk in kennis gesteld van deze kwestie. En dat betrof het proces zonder een discussie op de inhoud. En ik hecht eraan dat te benadrukken omdat ik veel waardering heb van hoe daarmee om is gegaan en hoe die verantwoordelijkheid op de fractievoorzitters is neergedaald. Ik wilde het daarbij laten, maar er is nog een vraag gesteld over de... Eh, mevrouw Geurensson heeft gezegd, u heeft nogal wat aantekeningen over u heen gehad. Ja, dat klopt en dat doet pijn. In mijn vak zult u begrijpen dat je een dikke huid mag hebben... En ik snap ook dat iemand die uh, voor zijn gevoel zo klem komt te zitten, dat ook in een extremere vorm uit. Dus ik heb dat geprobeerd ook klein te houden en het te laten waar het is. Omdat je iemand ook uh, die emoties en die ruimte wilt laten houden. Het is absoluut niet zo dat vanuit mijn persoon of als bestuursorgaan enige toezegging aan wie dan ook is gedaan dat wij iets door de vingers zouden zien. Het circuit heeft geen toestemming gehad om geluid te overtreden. Het heeft een vergunning zoals de wethouder heeft uitgelegd en dan kun je dit gewoon doen. Het college heeft vervolgens de verantwoordelijkheid als er een overtreding is... na advisering van onze milieudienst Eimond om dan te kijken welke sanctie gaan we toepassen. Daar kunt u het college vervolgens op aanspreken. Het college heeft, en u heeft... Het ingewikkelde gesprek wat ik vanuit Italië met een waardeloze verbinding heb moeten voeren... om twee portefeuillehouders bij te praten, wat ik graag doe, in het belang van deze gemeente, gehoord. Ik herken mij totaal niet in de formulering en de conclusies van wethouder Cohen. Daar neem ik afstand van. Het enige wat ik aan het circuit heb meegedeeld aansluitend op het gebied van veiligheid... en daar ga ik toevallig over als bestuursorgaan in combinatie met de vergunningverlening vanuit het college, is het geen probleem. Want de politie bezit inmiddels een, een uitgebreid draaiboek... en dit soort zaken vergt weinig politiecapaciteit... omdat daar al een jaar of vijf, zes hard aan gewerkt is om dat te normaliseren. Dus dat kon ik ook zonder overleg met de politie op dat moment toezeggen. Dat is wat ik heb toegezegd. Ik ben zelfs vorige week gebeld door een inwoner die verontrust was. Ik zal proberen mijn stem te matigen, omdat ik vind... Dat u dat allemaal ook heel mooi doet. En ik merk dat ik iets word meegezogen en dat moet ik niet doen. Die inwoner belde mij met de vraag, wat gaat er allemaal gebeuren? Ik heb hem uitgelegd wat er stond te gebeuren met de DTM. En dat het de verantwoordelijkheid is van het college om vervolgens als er een overtreding is te gaan handhaven. En dat er geen toezegging is gedaan. Die inwoner wilde van mij de toezegging dat wij ontzettend zwaar een sanctie zouden gaan opleggen. Ik heb hem uitgelegd dat ik dat niet doe. Want het bestuur beslist aan de hand van de feiten. Ik neem afstand van die kwalificaties en ik betreur ook dat dat op die wijze wordt gedaan. Er is veel gesproken met wethouder Cohen en andere collegeleden in deze kwestie. Er heeft onderzoek plaatsgevonden. Er zijn interne en externe adviezen ingewonnen. Cohen heeft de gelegenheid gehad om zijn standpunt in te brengen of een ander standpunt in te nemen. Dat hij meer gelegenheid heeft gehad dan een andere inwoner, vind ik begrijpelijk. Gelet op zijn bijzondere positie en de gevoeligheid van deze kwestie. En als u vindt dat dat niet had gemoeten, dan hoor ik dat graag. Want dat zijn nou wel leermomenten waar we een volgende keer, als dat ooit zou gebeuren, het over moeten hebben. Want we zijn aan het zoeken naar hoe gaan we hiermee om. En dan ben je op je kompas bezig, dat is deels een moreel kompas. Maar zoek je ook van wat zijn de verordeningen daarin. Ik dank u wel. Is er behoefte aan een korte verhelderende vraag aan mij? Mevrouw de Rene Kramer. Ja, voorzitter. Ook bedankt voor dit verhaal. Even een vraag. U heeft integriteitsgesprekken gehad, onder andere met Cohen. Nou ligt er ja, weer een integriteitskwestie, maar die betreft u. Is het zo dat daar ook een speciale procedure voor wordt gevolgd of is gevolgd. U bedoelt... Um, over de kwestie wat, DTM. Wat wethouder... Ja. integriteitskwestie over de DTM? Nou, de heer Cohen heeft iets gesignaleerd... en oh. vooral uw integriteit... ter ja. discussie gesteld. Ja. En ik neem aan dat op dat moment... Uh, een procedure wordt gestart. Uh, nee, want de heer Cohen... heeft dat via de media gedaan... volgens mij, en als hij... tegen mij een klacht op dat punt wil indienen... dan kan hij dat gewoon doen bij de gemeente. Daar is een procedure voor... Als hij vindt dat er een strafrechtelijk vergrijp is gepleegd, kan hij gewoon aangifte doen bij de politie. We hebben in dit land een buitengewoon goed georganiseerd systeem met onafhankelijke pijlers daarin. En u weet dat ik in een ver verleden advocaat ben geweest, dus ik heb ervaring met die onafhankelijkheid van die rechterlijke macht. Dus zo simpel is het. Heeft u andere vragen? Meneer dan. Ja voorzitter, um, u zei in uw verhaal dat u um, meerdere gesprekken hebt gehad met, uh, met de heer Cohen. 16 april heeft u gesproken over de zienswijze uh, van de heer Cohen, maar die ging over het industriegebied. En uh, u heeft vervolgens, uh, toen zeker was dat hij kandidaat wethouder was, heeft u op 7 mei nog een gesprek met u gehad waarbij dat strijdig gebruik aan de orde kwam. En u zei daarna dat u hem verteld had dat hij moest laten uitzoeken hoe dat nou precies zat. Ik heb in mijn betoog gezegd dat ik constateer... in, uh, in, uh, in het BMW-advies van 28 augustus... dat er staat dat er al een bestemmingsplanonderzoek lag op 24 april. Hoe is het mogelijk dat er al een onderzoek ligt op 24 april... Terwijl u dat pas op 7 mei met de heer Cohen heeft besproken. Nee, en dat, de datum is een vergissing in dat BMW stuk. Want het is niet eerder zo geweest. Dat is wat ik heb begrepen, meneer Tone. Ja? Ik kan niet anders maken. Ja. Maar... ja. Voorzitter, maar als u de tekst van het BMW advies leest, dan, uh, dan kan ik me niet voorstellen dat dat een vergissing was. Ik kan me dat wel voorstellen, meneer Tonen. Uh, en het is ook nagevraagd en het is spijtig dat dat gebeurt. Maar we zijn mensen en we maken soms inderdaad typfouten. Heeft, heeft iemand anders behoefte aan een nadere vraag ter verduidelijking? Ik heb wel ik een vraag Nee, dat mag niet, uh, meneer Cohen, omdat vragen aan collegeleden onderling hier niet gebruikelijk is. Ik, volgens mij... Sorry, voorzitter. Uh, ik moet niet in slaap vallen. Uh, u zei uh, dat er eind juni uh, besloten was om een externe advies te vragen aanleiding van de memo, neem ik aan... de ambtelijke memo. Dat ik externe advies ging vragen. Maar... Um, wat ik gevraagd heb is... dat er op... 1 juli pas een notitie was van de heer Cohen... en dat die is doorgestuurd... niet dan... niet nadat er uh, intern... eerst naar gekeken is en dat er een BMW advies aan de grond zal er, nog een collegebesluit... Uh, en de conclusie is dat... u dat heeft doorgestuurd. Klopt dat? Nee... Nou, door even laten sturen. Zo. <laughs> nee, ik had u wel begrepen om meneer Tonen, maar ik wilde hem even uitleggen. Want uh, dat is ook, uh, dat ga ik niet zelf doen, even tegelijk in. We hebben eind juni als uh, college, en dat is zonder meneer Cohen geweest, nog eens even over de zaak gekeken en toegezegd wat er ook gebeurt, wat er ook in zijn notitie van meneer Cohen staat. Uh, wij laten dat objectiveren door een externe deskundige. Dus toen, is al afgesproken, als die binnenkomt, dan wordt die doorgestuurd om de snelheid er onder andere in te houden ter objectivering. En ik had dat in het verhaal volgens mij verwoord, maar misschien niet duidelijk genoeg meer tonen. Is dat helder voor u? Nee, niet helemaal. Want uh, ik lees in de, in de mailwisseling, lees ik terug, dat er vier personen op de hoogte waren, maar er zaten niet... De portefeuillehouders uh, blijven en Kabers bij. En ik vermoed, want daar heb ik onze oud-secretaris niet uh, over bevraagd. Ik vermoed dat hij mee, daarmee de kring van betrokkenen naar de advocaat klein heeft willen houden, zoals de grondgedachte is. Want het is al een paar keer in het college besproken, waaronder, want die zaten daar toen, de wethouders Bluis en Sandbergen. Dus uh, kijk, da daarom is het ook altijd lastig om een ambtelijke mail. Maar we hebben ervoor gekozen om alles gewoon openbaar te maken. Maar een medewerker kiest ook zijn eigen formulering. En natuurlijk ben ik daarvoor verantwoordelijk. Als collegelid, daar heeft er helemaal gelijk in. Maar het klopt gewoon feitelijk niet. Punt. Want twee wethouders wisten er ook al van. En uiteraard wethouder Cohen ook. Ja. Nader. Vragen. Dan gaan we nu volgens mij naar de tweede termijn. U meldt zich aan voor de tweede termijn. Ja. Goed. Um, uh, wethouder Cohen had volgens mij ook een paar vragen gekregen. En u had behoefte om daarop te reageren? Ik had meer behoefte om op de verklaring van u als burgemeester te reageren. Maar dat wil ik ook doen en ik zou willen verzoeken om uh, deze schriftelijke verklaring aan mij toe te sturen. En dan ga ik er wel schriftelijk op in. Want ik vind niet dat er allemaal dingen in, in staan die ik... Uh, nou, dat twijfel ik aan. wat ik het zou zeggen. U krijgt het stuk. Oké, okay, dank u. De tweede termijn. Uh, en welke vraag was dat, meneer Toon ook alweer? Ik de vraag was dat ik in het eerste overleg in het seniorenconvent waarin dit ter sprake kwam uh, het advies heb meegegeven ja. aan de burgemeester om aan de heer Cohen uh, de boodschap over te brengen dat het mij verstandig zou lijken als hij uh, de openbaarheid en publiciteit zou zoeken uh, waarbij hij uitleg zou kunnen ja. geven over wat er aan de hand is en uh, hoe het in elkaar zit en dat men bezig is met te kijken of er een oplossing voor gevonden kan worden zodat de kou uit de lucht zou kunnen zijn. En mijn vraag is aan de heer Cohen. Was aan de heer Cohen. Waarom heeft u, waarom heeft u mijn advies niet opgevolgd? Ik, ik geef niet altijd goede adviezen. Maar dit vond ik wel een goede. Met oude Cohen. U zou het ook een heel goed advies hebben gevonden. Als ik het wist. En ik heb, als het heb ik wel steeds erop aangedrongen. Om het gewoon zo wel te behandelen. Maar ik heb deze vraag nooit van de burgemeester tot mij gehoord. Komt dat. Nee. Goed. We gaan naar de tweede termijn. Zullen we... dezelfde ronde maken... maar dan omgekeerd? Ja. Beginnen we beginnen aan die kant. Iedereen wil een tweede termijn. Mevrouw van der Plas. Shh, dames en heren. Ja, Voorzitter, zouden we... Voordat de tweede termijn gaat beginnen, een uh, schorsing mogen. Ja. Heeft u enig idee hoe lang ik Nou, ik denk dat een Kort 20 minuten, maar ik, ik, ik hoop binnen een kwartier uh, ja? Ja. dan schors ik tot vijf over half elf.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 Voor ons een gelegenheid om over te schakelen naar het raadhuis. Daar is Sjaak Jongens. Nogmaals, goedenavond, Sjaak. Hoi hoor. Ja, nog steeds uh, waarschijnlijk een uh, drukte van je welste daar. Ja, ja, het is nog steeds erg druk. Iedereen blijft zitten, dus uh, er hangt wat in de lucht. Uh, zoals je weet is er een schorsing, de oppositiepartijen hebben zich teruggetrokken. En ik verwacht dat die met een motie komen. Wat de strekking van de motie zal zijn, uh, weet ik niet. Maar uh, ik denk dat die richting college gaat en dat daarvan het een en ander gevraagd gaat worden. Uh, wat verder opviel in, uh, in deze uh, termijn was toch dat de burgemeester min of meer aangaf dat uh, meneer Koren een leugenaar is omdat meneer Cohen zei dat hij iets niet gehoord had, en niet, niet aan hem gevraagd was. En de burgemeester dus uh, door ontkenning uh, aangaf dat hij dus wel degelijk iets aan hem gevraagd had. Dus het is erg moeilijk om te geloven en niet te geloven. Het blijft moeilijk. Ja, dat blijft eigenlijk altijd he, bij die dingen. Van... Ja, ja. Je hebt altijd twee partijen die tegenover elkaar staan. En de een vertelt dit verhaal vol verven. En de ander vertelt dit verhaal vol verven. En je moet als een rechter... Uh, moet je maar zien uit te uh, vissen wat uh, uh, de waarheid is. Uh, wat, wat nu dus in ieder geval gaat gebeuren... is dat er zo waarschijnlijk een motie komt van de oppositiepartijen. En daarna gaan we een tweede termijn in... waarin iedereen uh, de gelegenheid krijgt om uh, te reageren op... Uh, ...hetgeen hier gebeurt. En wat daarna gaat gebeuren... ...dat, uh, dat zullen we moeten afwachten. Ja, het is zo. Ook... Maar hm? wat, wat, wat, wat opvalt... ...is in ieder geval... ...dat de verklaring van die de burgemeester... ...heeft uh, voorgelezen zo even... lijnrecht uh, tegenover... ...de verklaring staat... ...die, uh, die de heer Cohen heeft uh, afgelegd. En... Uh, ...ja, ik, ik denk toch niet... ...dat je dat zomaar kunt laten passeren... Nou is het publiek uh, ruim aanwezig uh, vanavond tijdens uh, deze vergadering. Kan ja. jij een beetje peilen en heb je een beetje gepeild van hoe, hun, uh, of hoe zij kijken tegen deze situatie aan? Ja hoor, ja, men vindt het te belachelijk voor woorden. Men vindt het te belachelijk voor woorden dat er zo ontzettend veel aandacht wordt besteed aan... Uh, Naam deze zaak, uh, men, uh, dat ik, wat ik hoor van de mensen die uh, om me heen zitten, is van ja en goed, uh, de mensen van OPZ, dat zijn draaikonten, die uh, verbaast me niks dat ze hem tot woensdag hebben gesteund en daarna hebben laten vallen als een blok, want dat zal ze waarschijnlijk beter zijn uitgekomen. Uh, en, en toch ook wel een, een uh, voorzichtige pro-Cohen uh, houding van het publiek. Ja, oké. Okay, dus hij is ja. dat niet, niet alleen. Nee, dat, uh, dat hebben we gemerkt inderdaad uh, tijdens het uh, eerste gedeelte. Hoorde je het publiek uh, op een gegeven moment uh, reageren? Ja. En uh, ja, de burgemeester die uh, riep het publiek uh, zeg maar uh, in de, uh, of, uh, aan de orde: van, uh, van ja. uh, rustig aan. <laughs> ja, ja. Ja, nee, er zijn, er zijn een hoop mensen in het publiek die, die proko zijn en die, die dus allemaal zeggen van uh, uh, we snappen OPZ niet uh, waarom ze zo'n dubieuze rol spelen en we begrijpen niet uh, waarom daarvoor uh, zo'n ongelooflijk grote zaak gemaakt wordt. Dit had men gewoon in den midden met elkaar moeten regelen. We wachten en het af is niet gebeurd. Dus we zijn nu in afwachting van uh, waarmee de oppositiepartijen gaan komen. Voor de luisteraars die het uh, net gemist hebben, de schorsing is uh, wanneer ten einde, Jacques? Nou, ik denk met een minuut of vijf. Een minuut of vijf. Gaan wij in die tussentijd nog een paar platen draaien. Dankjewel. Jo, oké. Okay. I sit and wait. There's an angel Contemplate my face.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 We day You, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. Do you remember when we used to sing? Sha la la la la la la la la la da, just like that. Sha la la la la la la la la la da, la da. You have grown I Cast my memory back there, Lord Sometimes overcome thinking about it. Making love in the green grass Behind the stadium with you My brown-eyed girl We used to sing. Shalalala. <laughs> Heropende bijzondere raadsvergadering. En ja. volgens mij zijn wij aanbeland bij de tweede termijn. En ik had net met u afgesproken dat ik zo rond zou gaan. Mevrouw Guransson. Voorzitter, uh, we hadden een schorsing aangevraagd. Hij staat iets te hard, denk ik. Als u even nog niks zegt, gaat er iemand. Gaat u maar praten en dan gaat er iemand aan de knoppen. Uh, maar Dat is nog niet voor het echt. Maar als u iets erin zegt, dan kan de geluid even. Ja. Mevrouw Kueronzon, verstaat u mij? Ja, ik versta u. Oké. Okay. Nee, maar dan dit is een test. Nee, ook, u... Oh, sorry. Ja. Ja. Ja. Oh, het was de bedoeling dat ik ging praten. Ik dacht dat het u door ging. Nee, wat <laughs> nee, was eh, boven uw hoofd zit een van de luidsprekers. Oké. Okay. Nou, die toch iets. Ja. Dat ging het goed. We gaan het toch proberen. Voorzitter, we hadden een uh, schorsing aangevraagd. En volgens mij is het dan gebruikt dat we even een toelichting ja. geven op de schorsing. U heeft gelijk. Uh, meneer Kramer had de schorsing aangevraagd, maar uh, met zijn welnemen uh, ga ik nu reageren. Het einde van de eerste termijn, uh, voorzitter, was het duidelijk dat uh, wethouder Cohen uh, en u op dezelfde vraag een ontwijkend of een, een verschillend antwoord hebben gegeven. Vandaar dat ik nu hierbij het verzoek doe... Voordat we de tweede termijn aanvangen om de plaats van het voorzitter in te gaan zetten. Dat mag. Mevrouw Van der Veld, aan u. Dames en heren, zoals u het zult begrijpen zit ik hier niet met heel veel plezier vanavond. Ik wil dan ook hierbij stellen dat ik volkomen neutraal ben en dat ook zo wil houden en iedereen gewoon de gelegenheid wil geven zijn woordje te doen en ook elkaar op een juiste manier te behandelen. Zou ik graag willen weten wie wil het woord voeren? Mevrouw van der Plas. Ja, Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ja. Ja. Daarna, ik zou even willen inventariseren. Ja, maar natuurlijk. <laughs> Zijn er nog meer mensen van D66 die het woord willen voeren? CDA? Metters? Geurendson? Dat had ik wel verwacht. De voorzitter, de voorzitter, de toon het voorzitter maar ik heb wel een orde En dat is... Uh, en het ordevoorstel is dat de oppositiepartijen in eerste termijn een aantal vragen hebben gesteld aan D66, CDA en OPZ. En dat die partijen eerst die vragen beantwoorden, want anders zitten we wel maar in het blauwe jenei met elkaar te praten. Ik weet niet hoe de rest van de aanwezige leden erover denken. Is dat een akkoord? Ja, nou, dan ga ik het lijstje als tweede lijstje noteren. En dan gaan we nu weer naar lijstje 1. En wie mag voor lijstje 1 noteren dan? De heer Tonen. U had die vragen gesteld en u wilde weten of de andere partijen er antwoord op willen geven. En ik zie de hand van de meneer Zandbergen. Okay. Ik wil niet weten of ze, of ze de antwoord op willen geven. Nee. Maar het lijkt mij... Het lijkt mij of de vragen mevrouw. nog zijn blijven hangen. Of de gegeven wordt. Ja. Nou, de heer Sandbergen. Ik had een antwoord Sorry. Ik had een antwoord op de vraag uh, van uh, de woordvoerder van de Partij van de Arbeid. Um, ik heb begrepen dat die vraag betrekking had... Mag, mag ik het zeggen ja, trouwens? ga ze gaan. <laughs> um, de uh, betrekking had op uh, uh, de, het standpunt van D66... met betrekking tot de samenwerking van OPZ. Dat was de vraag. Um, dit onderwerp gaat niet over de coalitie... Maar het gaat over het feit dat in onze ogen de wethouder zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling, En dat is uw antwoord. Dan begrijp ik dat er nog meer vragen zijn gesteld. Is daar iemand bereid antwoorden te geven? De heer Simons. Dank u voorzitter. Uh, er zijn een paar vragen gesteld. Uh, zowel door meneer uh, ...tonen als door mevrouw Geurentsonk... Eh, ...en door meneer Paap... ...en ik zou een aantal hebben... ...daarvan heb ik opgeschreven... ...daar wilde ik graag even in algemene zin op terugkomen... ...een van de belangrijke zaken... ...is eigenlijk de aansluiting... ...die ik wil maken met hetgeen wat... Eh, ...wethouder Kuipers heeft gezegd... ...ik wilde me daar eigenlijk qua strekking... Eh, ...volledig bij aansluiten... ...want zo voel ik dat... ...en voelen wij dat ook... Eh, ...belangrijke reden voor de motie is de... ...en dat is nogmaals bij herhaling, eh, voorzitter... ...de verstoorde relatie. En dan kunnen we wel praten over het, eh, over het schuurtje... ...of over de schoonheidssalon... ...of hoe je het ook noemen wil... ...maar dat is de belangrijkste reden van de motie. En de, als er een verstoorde relatie, als daar sprake van is... ...dan gaat dat verder dan een tuinhuisje. Maar het gaat om het feit of collega, collegiale samenwerking nog wel mogelijk is. En wij hebben geconstateerd... we hebben daar uitgebreid met elkaar binnen de coalitie over gepraat... en zelfs bij dat gesprek waar ook uh, wethouder Cohen aanwezig was... en dat is een spoedberaad geweest op de zondagavond... daar bleek ook heel duidelijk dat die samenwerking niet meer mogelijk was. En uh, dat is heel naai natuurlijk. En dat hebben wij alleen moeten constateren... maar dat is even een verklaring daarbij... Uh, daarnaast uh, heb, uh, zou uh, meneer De Vries en ik gelekt hebben uit het seniorenconvent. Ik denk dat we dat anders moeten betitelen. Ik denk dat dit er ook kort en bondig over kan zijn, voorzitter. Met lekken wordt het geven van uh, vertrouwelijke informatie uit het, het seniorenconvent aan derden bedoeld. of degenen die daar niet bij betrokken zijn. Daarvoor is in dit geval... Totaal geen sprake, want het gaat om het bespreken van de voortgang van alle zaken... rond het tuinhuisje met wethouder Cohen. En dat heeft niets met lekken of onzorgvuldig handelen te maken. Met andere woorden, uh, dat uh, werp ik ver van me, want dat is niet het geval... als je met degene die daarbij betrokken is de zaken doorneemt... om te kijken of je er samen uitkomt... dan is het heel iets anders dan lekken van informatie. Uh, zondagavond, dat is ook een van de punten... In ...bij een van de vragen geweest zondagavond pas tot ommekeer gekomen. Nou nee, we hebben inderdaad geprobeerd wethouder Conhen tot het einde toe te steunen. Dat is volkomen waar. Maar dat wil niet zeggen dat alle acties die gevoerd zijn... ...dat, nou, nou praat ik even voor mij persoonlijk, dat ik het daarmee eens ben geweest. Kijk, als je correspondentie bijvoorbeeld van... De brief van 19 augustus of die van 28 september van zijn dochter Lucienne. Kijk, als je daar van tevoren bij betrokken bent en je stelt dat gezamenlijk op in overleg... dan steun je dat, dan ben je daarbij betrokken. Maar als je het achteraf toegestuurd krijgt als een voldongen feit... Ja, dan heb je het daarmee mee te doen. Dat is wat er geproduceerd is en wat er gecommuniceerd is. Met andere woorden, de brief van 1 juli, dat is wat anders... Dat is het oorspronkelijke verweer geweest van de wethouder. En dat is zijn, zijn zienswijze geweest. op de, op de zaak die voorlag. En dat ging dan toen nog alleen gelukkig over het, over het schuurtje. Die brief, die steun ik. En daar zeg ik van: nou, daar zaten best een aantal elementen in. waar ik denk dat wethouder Cohen gelijk in heeft. Maar de manier waarop deze correspondentie verder gevoerd is. de brief van 19 augustus. nou. Ik heb die met afgrijzen gelezen, want ik vond die helemaal niet verstandig. Ik stond daar ook helemaal niet achter. En met andere woorden, dat wil niet zeggen dat je dan de steun in je wethouder opzet, maar dat je niet blij bent met wat er, wat er geproduceerd is... en dat eigenlijk dat hele verhaal daardoor een richting in gaat... die buiten het goed oplossen van deze kwestie ligt. En dat is, zoals wij er tegenaan kijken... En dat is zoals ik het aan u zou willen vertellen en de antwoorden zou willen geven. Voorzitter, voorzitter ik heb een kleine vraag aan meneer, uh, meneer Simons. Gaat we gaan. Meneer Simons, in uw, uh, in uw stuk wat verscheen is in de Zandvoortse krant. Daar bevestigt u een aantal zaken die inderdaad ongelukkig zijn. Zouden kunnen zijn als het gaat over de overtreding van het bestemmingsplan... Maar aan het eind van het stuk in de krant zegt u... ja, dat is eigenlijk, wat u net ook zegt, niet zo belangrijk. Het gaat erom dat het collegelid of het college niet meer door één deur kan. Nu, de volgende vraag... als ze nu wel door één deur hadden gekund... had u dan gezegd, had u daarmee eens geweest dat de zaak uh, gelegaliseerd werd... En dat u daarmee de gelijksoortige gevallen in Zandvoort ook gelijk gelegaliseerd had. Of voor alle een gedoogbeschikking uitgegeven. En nog voor een paar een retrospectieve toets gehouden. Meneer Demmers. Ik denk dat die gevolgen heel groot zouden geweest zijn. Meneer Demmers. Wat is uw antwoord daarop? Dank u. Nee, ik denk niet dat we dan, uh, daar anders over gedacht hebben, want ik denk dat die uh, verstoorde relatie bepalend is. Ik denk ook dat uh, de regels van Zandvoort voorschrijven uh, dat we zo moeten handelen. Er is ook sprake geweest van gemeenten inmiddels in Nederland die die regels hebben aangepast. Ik denk dat dat een goede zaak is om bepaalde zaken te versoepelen. ...en uh, dat anders te hanteren... ...maar dat is niet zo op dit moment... ...de regels moeten gehanteerd worden zoals ze nu bij ons zijn... ...en als dan straks wij zeggen... ...ja, dat moet we eigenlijk wel anders... ...dan gaan we ze anders maken... ...en niet alleen voor meneer Cohen... ...maar voor iedereen natuurlijk. Uh, voorzitter, mag ik even een uh, verduidelijkende vraag... ...op de beantwoording uh, van de heer Simons? Meneer Paap, gaat u gang. Meneer Simons, u zei uh, het een en ander over uh, zondag... Maar klopt dat, dat u zaterdag wethouder nog steunde... en dat uh, uh, uh, uh, een brief naar de uh, commissaris van de Koning op stapel lag... en die u die, juist ondersteunde, klopt dat? Meneer Paap, ik heb daar net antwoord op gegeven. Nou, nee, niet helemaal. Jazeker. Ik, ik heb net antwoord gegeven op het feit dat, uh, wij, dat uiteraard dat wij onze wethouder tot het laatste toe hebben getracht te steunen, maar dat bepaalde zaken uh, anders liggen dan steunen, uh, dat de wijze van aanpak, dat, dat ik het daar in ieder geval, en dan praat ik even voor mezelf uh, meneer Paam, dat ik het daar voor mezelf niet mee eens ben. Ik had die aanpak anders gedaan, ik had het waarschijnlijk al veel eerder bij de rechter neergelegd of een advocaat ingeschakeld om dat professioneel af te wikkelen en... Ik vind dat jammer dat dat niet gebeurd is. En zo heb ik dat ook in mijn mededeling op Facebook gezet. En diezelfde mededeling die is overgenomen op de website van de, van de Zandvoortse krant, En daar is die waarschijnlijk vanaf geplukt. Maar zo voel ik dat en zo denk ik dat. Mevrouw Curelsson. Voorzitter, wij hadden ook nog in eerste termijn de vraag gesteld... ...dat um, de heer Simons gezegd zou hebben... ...dat de heer Cohen zich niet moest laten intimideren... ...door acties van de burgemeesters en ambtenaren... ...met daarbij de vraag of het waar was... ...dat hij dat gezegd en geschreven heeft. Ik kan me dat niet herinneren. Uh... Voorzitter, en dan heb ik nog een um, verhelderende vraag... ...in zaken de definitie zoals de heer Simons die geeft... Um, ...qua lekken... Um, de heer Simons vindt het, zoals ik uit zijn bewoording begrijp, uh, begrijp, geen lekken. Omdat hij zaken vanuit het seniorenconvent, waarin een aantal mensen ook vrijelijk hun mening hebben kunnen geven, dat hij dat uh, mag overbrengen naar de betrokkenen. Klopt dat? Dat heb ik niet gedaan. Ik heb, ik heb wel. Uh, ...zaken aangegeven dat zaken besproken zijn... ...maar ik ben niet inhoudelijk in de op deze zaken ingegaan. Als u zegt, je hebt gelegd over de wijze waarop dat besproken is... ...dan klopt dat totaal niet. Voorzitter, Kun, kan meneer Simons of meneer De Vries... Wat, sorry, dat, sorry. ...mij dan verklaren hoe het kan dat mevrouw Cohen een mail stuurt dat ze vindt dat de berichtgeving in het seniorenconvent over haar man... eenzijdig is en gekleurd. Meneer Simons, kunt u daar antwoord op geven? Ik zal even kijken naar de, de brief. Die is, uh, dat is inderdaad de brief van donderdag 25 september... die u bedoelt, uh, mevrouw Gurrenson. Uh, ik heb geen idee uh, hoe dat... Uh, bedoeld is, is behandeld uh, ik kan, ik heb uiteraard heb ik aangegeven bij de gesprekken met meneer Cohen zoals we die hebben gevoerd dat wat dat het überhaupt besproken is, de wijze waarop het besproken is, daar ja, ben ik niet op ingegaan ik heb geen bijzonderheden gegeven het feit dat het ter sprake is dat het over hem gaat ja, dat wel voorzitter ik uh, zie dat de heer Mettens ook een vraag had al. Ik uh, een reactie u heeft een reactie op de vragen die gesteld zijn? Of? Ja, ja, ja, er zijn ook een paar vragen gesteld in mijn richting. Dat is onder andere gebeurd door de heer Tonen. En daar uh, wil ik wel degelijk op ingaan. Uh, het was een slotvraag van hem. Na een uitgebreid betoog. Uh, waarbij je vroeg of er nog een basis was om verder te regeren. Uh, dat mogen duidelijk zijn. Uh, het gaat uh, om een coalitieakkoord wat geschreven is. Wethouders die uh, aanwezig zijn en die dat uh, gaan uitvoeren. Daar uh, heb ik vertrouwen in. Dat dat ten in het belang van Zandvoort best goed kan komen. En natuurlijk met uitzondering van de heer Cohen. Anders had ik die motie niet gesteund. En ten aanzien van uh, mevrouw Geurensen. Die heeft uh, uh, aangegeven dat er vandaag een uh, tiet gestuurd is vandaag zei u, maar gisteravond. gisteravond nou, ik weet dat niet want ik volg dat niet uh, dus ik heb daar uh, geen kennis van genomen nu wel, en dat betekent dat uh, mij bekend geworden is wie dat is, uh, dat is uh, uh, het buitengewoon raadslid Belen geweest, hij heeft na een kwartier uh, die tweet verwijderd, en het zal duidelijk zijn dat uh, de, deze fractie, en ik zelf met volledig distancieer van zijn uh, woordkeuze, uh, het woord uit. wat is gezegd? Uitkegelen uit. of zo, wat noemde hij? Uitknikken uit of uitkegelen. Nou, daar distancieer ik me natuurlijk volledig van. Excuse. En hij zal zijn excuses daarvoor aanbieden. naar de heer Cohen toe en naar anderen, zowel mondeling als schriftelijk. Meneer Demmers. Ja, ik had nog een vraag aan meneer Simons. Um, u bent lijsttrekker. en u bent politiek leider van de oudere partij. Dan nou mocht u een wethouder leveren, dat is gebeurd. En Meneer ont Demmers. En nou ont Meneer Demmers. Ja. Het is eigenlijk de bedoeling dat u vragen stelt naar aanleiding van wat hier nu net besproken is. Ja. En niet met nieuwe vragen komt. Ja, ja. Dan zouden we eigenlijk in tweede termijn naartoe gaan. Ja. Nou, die vraag. Kunt u die vraag dan even vasthouden? Ja, die vraag is duidelijk nu. Dat zal ik dan nu stellen, Waar. Nee, die stelt u dan. De... Weet u wat? U heeft nu een voorzetje gegeven, mag u hem straks afmaken in tweede termijn. Want zo zijn hier een beetje de afspraken. Ik denk dat uh, de antwoorden gegeven zijn op de vragen die gesteld zijn. En dan zou ik nu eigenlijk willen naar het, het debat. De tweede termijn. Ik heb al wat namen genoteerd. Ik heb genoteerd mevrouw Van der Plas. Meneer Metters heb ik genoteerd staan. Mevrouw Keurenson. Meneer Paap heb ik genoteerd staan. Graag. Ik heb de heer Tonen genoteerd staan. De heer Demmers. En ik neem aan de heer Simons. Nog niet. Okay. Mevrouw Van der Plas, aan u het woord. Ja, dank mevrouw de voorzitter. Sorry. Namens deze 66 wil ik toch nog even aandacht vragen voor het volgende. Ik vind het een moedig besluit van de wethouders Bluis en Kuipers... om de heer Cohen, die de druk inmiddels aardig had opgevoerd... als een gewone burger... Te blijven behandelen, door uitvoering te geven aan het door de Raad vastgestelde bestemmingsplan en om hem niet een voorkeursbehandeling te geven. Dat noem ik integriteit. De wijze waarop de heer Cohen zijn privébelangen vermengt met zijn <coughs> publieke belangen en de manier waarop de heer Cohen de druk elke keer opvoert, binnen het college maar nu ook in de media, keur ik af. Dat kan niet als wethouder. Daarom staan wij als fractie van D66 achter deze motie van OPZ, CDA en onze eigen partij. En vragen wij aan uw raadsleden om deze motie te steunen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. De heer Metters, gaat uw gang. Ja, het zal u niet verbazen, voorzitter, dat ik me hierbij volledig aansluit. Het betoog van de wethouder Kuipers. En de burgemeester hebben mij voldoende overtuigd. En uh, ik blijf met verwondering uh, naar de, de Tonen kijken. Als die uh, blijft volhouden dat het een vitaliteit is om regelgeving... die hij zelf vastgesteld heeft, niet te laten uitvoeren door het college. En dat als raadslid en oud-wethouder, dat verwondert mij in hoge mate. Dank u wel. Dank u wel, meneer Metters. Mevrouw Currelson, aan u het woord. Dank u voorzitter. Voorzitter, ik voel me ondertussen een soort rechter. Dat ik moet beoordelen of het geen partij A zegt waar is of het geen partij B zegt waar is. Als je het feitrelaatst gaat bekijken van wat er allemaal is gebeurd en wat er allemaal is gezegd... dan pas ik ervoor om op deze manier te laten gebruiken om speelbal te worden in een speelveld van de coalitie. Ik vind dat de coalitie een zelfreinigend vermogen in deze moet hebben. En laat het ei wat ze gebakken hebben, wat geworden is tot een uitsmijter die niet te eten is, zelf oplossen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keuronson. Meneer Paap, aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. Ja, dat woordje rechter wilde ik ook al net vertellen. Ik ben geen rechter, dat heb ik ook in mijn betoog gezegd. He? Dus dat was wel duidelijk genoeg. We hebben het hier uiteindelijk over een meningsverschil. Um, ik wil aan uh, wethouder Koenheer vragen... Uh, de beantwoording van de heer Simons. Klopt dat? Dank u wel. Kunt u daar iets duidelijker in uh, zijn? Omschrijven? Uh, dat kan. Uh, klopt het uh, meneer uh, wethouder Cohen uh, over de zaterdag dat u nog de volledige steun had. Tot uh, uh, zondagavond uh, toen uh, de coalitie bij elkaar kwam met uh, de overige collegeleden. Uh, de heer Bluis en Kuiper. Uh, de heer Kuiper was geloof ik uh, gespreksleider die avond. Uh, dus daarvoor uh, steunde uh, de heer Simons u, meen ik. He, zo heb ik het ook allemaal gelezen. En uh, uh, 1 voor 12 uh, liet hij als een baksteen vallen. Klopt dat? Want hij zegt dat het niet klopt, dus ik vraag het er nu: klopt dat? U zult uh, daar antwoord op krijgen na ja. deze termijn. En ik had uh, uh, nog een uh, vraag aan de heer Kuiker, stond nog open. Wat, er nou wat hij nou precies gezegd heeft tegen de heer Cohen die zondagavond. Nee, niet nu. Nee, nee, nee, sorry. Aan het einde van deze termijn... Uh, uh, dank u wel, meneer Paap. Meneer Tonen, gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, ik denk dat uh, mevrouw Gurnanson de spijker uh, precies op de kop slaat. Uh, de coalitie probeert...